Groot-Brittannië maakte vandaag bekend dat de regering minister Maria Miller van cultuur naar Sochi stuurt. Zij tekende onlangs een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. De Indiaanse politie heeft zes mannen opgepakt voor de groepsverkrachting van een 51-jarige Deense toeriste, Dat meldde Indiaanse media. De vrouw was gisteravond in New Delhi de weg naar haar hotel kwijtgeraakt en vroeg een groep van zes mannen de weg. Ze leidden haar vervolgens naar een afgelegen plek en verkrachten haar onder bedreiging van een mes.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 Er staat een file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... bij de afrit Berkel en 2 kilometer. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk... en daardoor is bij Berkel en reis de rechte rijstrook dicht. Ook nog nieuws van de spoorwegen tussen Bokstel en Vught... en tussen Hilversum en naar de Bussum rijden geen treinen. De vertraging is in beide gevallen ruim een uur.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 Eeuwig Jong, vanavond om 11 uur bij Max op Nederland 2. Radio 1, WPRO. Hartelijk welkom. Bureau buitenland. Met Rick Delhaas. Ja, ik was iets te vroeg. Hartelijk welkom voor een uur nieuws en achtergronden uit het buitenland. De Nederlandse diplomaten zijn deze dagen in Den Haag... voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Wij hebben drie diplomaten uit het Midden-Oosten... om over de regio en over hun werk te praten. Uiteraard hebben we een nieuwe kandidaat in onze verkiezing... voor de dictator van 2013. En het is een echte krasse knar. Verreweg de oudste onder de kandidaten. Volgende maand wordt hij 90. En hij houdt het al meer dan 30 jaar vol... Heeft u nou net uh, een beetje van dat zenuwgas hier gesproken? Nee, nee, nee. Als dat het zenuwgas zou zijn... zouden we allemaal hier niet meer rechts staan. we ah, gelijk zijn druppels, te Nee, nee, nee. nee, nee. Zenuwgas zal dat nooit zijn, want dan stonden we hier achter niet meer. <laughs> ja, uh, een, een kijkje bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. De organisatie die te midden van de burgeroorlog in Syrië... de chemische wapens van Assad moet opruimen. Maar we beginnen met het Eurobureau, onze wekelijkse rubriek... waarin we alles bespreken wat te maken heeft met Europa... de euro en de Europese Unie. Vandaag gaan we naar Duitsland, waar Merkels Beierse Zussenpartij... het CSU, een knuppel in het Europese hoenderhok heeft gegooid. De partij wil tornen aan de macht van de Europese Commissie... en de regelzucht van het Europese Hof. En in Groot-Brittannië heeft premier David Cameron... met toenemende anti-Europees sentiment te maken. Wat betekent deze oppositie voor Duitsland en Engeland. en hun relatie tot de Europese Unie? Ik praat hierover met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. en Menno Spiering, docent aan de UVA. en gespecialiseerd in de relatie tussen Groot-Brittannië en Europa. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik moet u feliciteren, geloof ik, meneer Jurgens. Want u, Dank u wel. bent gepromoveerd, dokter. Gisteren, inderdaad. Ja, ja. Is het laat geworden? Nou, half twee. Ja, wat was het onderwerp? Een heel ander onderwerp. Oh. Duitse reizigers in India in de 18e eeuw. Jeetje, dat is inderdaad heel anders, ja. ja. Goed, la laten we het over het CESU hebben. Um, trouwe bondgenoot van Merkel. Ze hebben een stuk gepubliceerd... waarin uh, kritisch naar die Europese Unie uh, wordt gekeken. Wat is hun kritiek? Nou, um, wat ze vooral uh, willen is... De eigen verzorgingsstaat behouden zoals die is. En, uh, het is eigenlijk vooral een, een kritiek in de toonzetting, vind ik. Uh, dat, uh, natuurlijk, dit per 1 januari mochten de, de Hongaren en Bulgaren uh, Europa binnen, zeg ja. maar. En uh, daar is meteen uh, op gereageerd. Uh, dat zij geen misbruik uh, moeten mogen maken van de so uh, sociale voorzieningen. Dus de, verzorgingstaat, de Duitse verzorgingsstaat moet overeind gehouden worden. Ja. En uh, mensen die daar misbruik van maken, moeten er meteen uitvliegen. Ja, maar maar er het is... is vooral een, een verandering in toonzetting. Ja, maar ik lees toch ook wel wat kritiek op de architectuur van de EU. De uh, commissie is te groot, ze moeten ja, zich niet met, met douchekoppen in... Uh, in de... En het Hof van Justitie, het uh, ja. Europese Hof, heeft, uh, bemoeit zich te veel... Uh, met inderdaad uh, de harts iv uh, verdragen Dat is dus de verzorgingstaat. Uh, en, en, want, uh, uh, het Europese Hof heeft uh, een aantal uh, maatregelen in Duitsland uh, ge uh, gecorrigeerd. Ja. Uh, daar moet dus in Duitsland wat aan gedaan worden. En dat gaat vooral om uh, uh, sociale voorzieningen voor uh, arbeidsmigranten. Die dus al heel snel... Uh, gebruik kunnen maken van, uh, van die voorzieningen. En dat wil men binnen de CSU absoluut niet. Maar het is een, vooral echt een verschil in toonzetting. Uh, plotseling er is een nieuwe secretaris-generaal, Andreas Scheuer van, van de CSU. En uh, die, noemt ze, uh, die zegt eigenlijk: Ja, het CSU is, uh, wij zijn uh, vernoemd Europeanen. Dat zijn, wij zijn dus Europeaan met ons verstand. Uh, maar alles wat wij in Beieren zelf kunnen regelen... dat willen we graag zelf regelen. Ja, en hoe zou u die toon willen karakteriseren? Ja... Nou patriotistisch. Oh, ja, patriotistisch. Het, het heeft hen ook veel succes gebracht bij de verkiezingen in Bayern. Ja. Uh, zij hebben een absolute meerderheid, CSU, in de deelstaat Bayern, dat is ongelooflijk. Ja. En uh, bij de huidige, uh, wanneer nu opnieuw, opnieuw gestemd zou worden, zou die meerderheid zelfs uitgebouwd worden. Maar die komen hebben ze onder meer mee? gekregen met het pleid, pleidooi voor uh, tolwegen voor buitenlanders, uh, voor niet-Duitsers. Uh, ja. En dat hebben ze ook dus in het uh, uh, de nieuwe regeringsakkoord uh, kunnen uitonderhandelen. Dus er zit een zekere toon van, ja, uh, wij in Bayern regelen het goed en men moet zich niet te veel met ons bemoeien. Ja, ja. En heel kort even waarom nu? Nou, mijn indruk is dat dus inderdaad er inderdaad een nieuwe generatie aan, uh, aan het aankomen is, die wat jonger zijn en die dus hierop in willen zetten. Hard, duidelijk en voor de deelstaat Bayern. Dat is altijd al een beetje zo geweest. Bayern und Europa. Hè. En voor de verkiezingen in Europa in mei, of niet? Uh, ook, maar ja. ze zijn. Ze, ze, het is een heel dubbel. Hè? Want ze als er één deel staat, is die profiteert van de EU. Uh, met uh, de auto-export en met alle regelingen, dan is het Bayern. En dat ja. weten ze ook. Dus ze zullen nooit. ze willen er niet uit, maar ze willen ook niet dat, uh, dat ze te veel lastig gevallen worden. Ja, nou, qua anti-Europa-sentimenten kunnen ze nog wat in Engeland leren, meneer Spiering. Ja, dat denk ik He? wel. Ja. Want u heeft het stuk ook gelezen. Ja. Hoe zou u het bestempelen, de toon van het stuk? Ik vind het overdreven om, het, uh, om direct aan Engeland uh, te denken. Ja. Ik ja. denk dat het, dat het ben ik mee eens. Een, ja. uh, tuurlijk, het is een gelegenheidshuwelijk, zoals er meer gelegenheidshuwelijken zullen zijn in Europa. Mensen die vinden iets over Europa en die vinden elkaar soms in die opinie. En de Europese verkiezingen komt eraan. En Het, uh, het is goed om patriotisch, zoals je al zegt, je op te stellen... Ja, en maar... het eigen belang voorop te stellen. En te zeggen, nou Europa kan wel wat minder. Maar de, Euro, de, Engelse Euro, de Britse euroscepticus is anders. Ik heb ook in het rapport gelezen. Ik heb even gelezen over die CSU. Daar staat dat de CSU niet ideologisch tegen de Europese Unie is. Nou, dat, dat zijn klopt. Britse eurosceptici dus wel. Ja. De Europese Unie Zowel is niet UKIP, goed. Zowel UKIP, de ja. echte anti-Europartij... maar ook binnen de Tories, ja. Ja. bij de conservatieven. Men heeft de ideologische bezwaren tegen de Europese Unie... Mm -hmm. en tegen het lidmaatschap van Groot-Brittannië... van die Europese Unie. De Europese Unie, dat is een de oprichter van de UKIP... Um, Alan Sked... Dat was zijn stokpaard. Hij zei, de Europese Unie is onnatuurlijk. Dat is eigenlijk een gedrocht. Want we hebben allemaal culturen bij elkaar gestopt. En dat hoort niet zo. Kijk naar de Sovjet-Unie. Kijk naar het Habsburgse Rijk. Dat gaat ontploffen. Dus dat is eigenlijk de ideologische weerstand tegen die Europese Unie. Hij wil terug naar de 19e, 20e eeuw. Hè? Iedereen weer zijn eigen cultuur, landje, staatje met de eigen regering en de eigen ja. uh, wetten. Maar daar zit de kern van het verschil. Dat uh, denk uh, ik bij de CSU is het niet ideologisch. Ja. Bij die Britse. Is om... het opportunistisch en misschien ook wel verstandig? Misschien is het ook wel heel verstandig om allerlei. Uh, om te sleutelen aan Europa. Europa is nog lang niet af. Ja, want er staan toch wel een aantal zinnige dingen in dat CSU-stuk. Volgens mij, toch? Als je het over de. Uh, nou ja, Europese architectuur hebt. Hoe ja, Europa natuurlijk bestuurd wordt. Er wordt heel veel gediscussieerd op dit moment over die toekomst. En uh, dat is ook een heel belangrijk thema in Duitsland. Niet alleen in München, hè, de hoofdstad van, uh, ja. van Bayern. Maar zeker ook in Berlijn. Uh, binnen de Duitse regering wordt daarover uh, gedebatteerd. Het uh, dus, uh, democratiedeficit wordt het vaak genoemd. En daar zijn allerlei uh, oplossingen voor. En sommige uh, we moeten niet onderschatten dat binnen het kabinet in, in uh, Berlijn veel voorstanders zijn van meer democratie. Maar Merkel wil dat absoluut niet. En zij overal ook niet... De... Waarom wil ze niet meer democratie? Nou, meer, meer democratie in de zin van verander, grote veranderingen. Bijvoorbeeld een gekozen Europese, direct gekozen Europese president. Dat is een voorstel waar Schäuble, de minister van Financiën... heel belangrijk in Europa achter staat. En Merkel vindt dat de Europese... Commissie genoeg macht heeft en dat daar niet uh, nog eens een direct gekozen president moet komen en waardoor dus de machtsverhoudingen toch helemaal veranderen. Ja, maar als je veel dan. discussieert, uh, maar niks wil veranderen. Ja, maar ja. Merkel zegt dus heel nadrukkelijk dat uh, je moet die Europese democratie zo zien dat de, de, de regeringen van de landen zijn democratisch gekozen. Uh, die komen dus als democratische gekozen vertegenwoordigers in de Europese Raad, nemen daar beslissingen. Je hebt ook nog het Europese parlement, zij nemen hun beslissingen en je hebt de Europese Commissie en gezamenlijk gaan wij uh, onze weg en werken wij aan de Europese Unie. Ja. In, in Brussel zijn ze geschrokken van het CSU-stuk. Ja, natuurlijk. Ja. En ja. Merkel? Is die ook geschrokken? Nou, ik denk dat het er wel uitkomt. Dat is een hele knappe politiek van de CSU en de CDU. Je moet niet onderschatten dat er ook in Duitsland... een grote euroskepsis is, alleen die wordt politiek... Anders vertaald. In ieder geval heel anders dan in Nederland. Ja. Uh, als, je kijkt, uh, als je een kaartje kijkt van eurosceptische partijen in Europa... dan zie je een grote band rondom Duitsland. Alle landen rondom Duitsland hebben eurosceptische partijen... maar Duitsland zelf dus niet. In ieder geval niet in het parlement. En, uh, en dat komt voor een deel omdat Merkel en Schäuble zeer terughoudend zijn als het om Europa gaat. Vaak ook heel afwachtend... Het duurt erg lang voordat die bankenunie tot stand is gekomen. Uh, dat geldt voor een heleboel maatregelen. De redding van Griekenland, ze leunen achterover en wachten uh, tot de nood zo hoog is... dat ze uiteindelijk uh, bereid zijn om ook wat te doen. Dus die euroskepsis zit vooral in de CSU en de CDU ingebakken. En ondertussen steunen ze het ook. Dus een beetje een dubbelrol die ze hebben. Ja, Dat is niet de situatie in Groot-Brittannië? Dat is niet. De, nee, nee. Daar staat soms het water aan de lippen van David Cameron door de kritiek ook in zijn eigen partij. Hè? Ja, niet alleen Cameron. Hè. Eigenlijk alle premiers voor hem hebben last gehad van eurosceptische uh, sentimenten. Uh, het, lig, het ligt toch echt anders in Groot-Brittannië. Ook als je kijkt naar het uh, discours, hè, hoe er al gesproken wordt over Europa. Het. Uh, een slogan van de UKIP. Maar dat had ook van de conservatieve partij kunnen zijn. En zelfs van de Labour partij. Is I'm British. I'm not European. <laughs> ik ben niet Europees. Men voelt zich niet Europees. Ik ja. generaliseer nu. hoor. Dat begrijp ik, uh, dat begrijp ik uh, goed. Maar er, er is een. Uh, gevoel dat Europa niet bij Groot-Brittannië hoort. Of liever gezegd dat Groot-Brittannië niet bij Europa ja. hoort. En men denkt trouwens ook, en misschien wel terecht... dat men een alternatief heeft wat Duitsland niet heeft. Men nee, heeft ben... een special relationship, tenslotte, met, ja. uh, met Amerika. En je kan erover denken wat je wil. Maar tot nu toe gaat dat eigenlijk ook wel aardig ja, voor Groot-Brittannië. Is in Groot-Brittannië meer het debat... Uh, erin of eruit, ja. in plaats van het sleutelen aan de architectuur? Nou, het sleutelen aan de architectuur, dat, dat debat is er wel. Maar eurosceptici in Groot-Brittannië zijn net grizzlyberen eigenlijk. Je, je geeft ze een stukje vlees, je sleutelt, je sleutelt een beetje aan de Europese Unie... maar dan willen ze het volgende stukje vlees en uiteindelijk eten ze jou op. Het doel is uiteindelijk van de harde kern van de eurosceptici uit Europa. En dat, is, dat zijn ook de campagnes die worden uitgebreid gevoerd in de, in de tabloid. En, en hoe pers. groot is dat in de, in de conservatieve partij? En hoe groot is dat in het electoraat? Uh, als je kijkt naar... Uh opiniepeilingen. En als je kijkt naar een vraag... die door de jaren heen wordt gesteld... aan de Britse bevolking. Uh, voelt u zich Europees of niet? En dan heb ik het nog niet eens over... wilt u uit de Europese Unie of niet? Voelt u zich Europees of niet? Zegt 70% nee. Ja. Voelt zich niet Europees. Nou Vergelijk dat met Duitsland. Dat, uh, Nederland Dat ligt rond de, rond de 40%. Maar het is een beetje met Groot-Brittannië... ze willen wel de markt, maar niet de regels, hè? Ja, dat klopt, ja. Dus wel, wel de voordelen, maar... Ja. Of ja, nou ja, niet, goed. Ja. Ze willen, ja, hun toverwoord is flexibel. Ja. Alles moet zo flexibel mogelijk zijn ja. in Europa. Speelt dit in Duitsland en in Groot-Brittannië nu... ook een rol in, naar de verkiezingen? Hè? De, de, de, de, de, de populistische anti-Europa-partijen... nou ja, die vind je bijna overal inmiddels... Um, is er ook een urgent gevoel om dat te weerstaan in Duitsland bijvoorbeeld? Ja, of? zeker. Er is, dus is men weliswaar binnenkamers vooral enorm mee bezig. Dat, uh, je had natuurlijk de alternatieven voor Duitsland... die bijna de kiestrempel hebben gehaald. Mm -hmm. Dat is een, een belangrijk thema. Maar ook heel belangrijk voor Duitsland... is dat Groot-Brittannië binnen de Europese Unie blijft. Ja. En dat is echt een heel belangrijke... Uh, thema voor de, in de buitenlandse politiek. Ook heel prettig voor Nederland. Wat kunnen ze Engeland de, bieden? Onze Rutte is goed bevriend met Cameron. En de positie van Nederland is daardoor veel sterker. En uh, dat betekent dat Merkel dus ook... Naar mijn, in mijn optiek... niet te veel hervormingen wil... Uh, ook... Uh, uh, zeg maar de, de Britse lijn... zoveel mogelijk zou willen volgen. Ja. Uh, als het voor zover dat mogelijk is. Maar ze is, natuurlijk... zal nooit genoeg kunnen leveren. Dat is natuurlijk het hele probleem. Ze zal een beetje nee. mee kunnen gaan. Maar voor de Eurosceptici in Groot-Brittannië... zou dat eigenlijk nooit voldoende nee, zijn. Nee, dat klopt. Maar ze zal wel... Uh, zei, het is echt een heel belangrijk thema voor, voor Duitsland. Uh, dat Groot-Brittannië binnen de Europese ja. Unie ja, blijft. Maar is Frankrijk, het... neem ik aan. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Ja, maar het... ook, ook voor de Unie zelf. Als geheel. Het is een ja. belangrijke economie. Ja, maar het Belangrijke tegenwicht tegen Frankrijk. Dat ja. is het argument dat ja. uh, al ja. zo lang speelt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Stel je voor dat ja. Duitsland alleen tegenover Frankrijk zou staan. Ja. Ja. Ja. Heel kort nog even. Um, ja, als je weinig verandert aan Europa, en de architectuur... dan neemt de sceptis alleen maar toe. Dat kan, maar ik denk dat uh, heel, veel, heel weinig kiezers erg veranderingsgezind zijn. Dat hebben we natuurlijk gezien met de Europese Grondwet... Uh, die is uh, ook afgestemd, uh, vooral vanuit het idee van wat gaan we nu weer voor nieuwe veranderingen krijgen. Daar is, denk ik, bij de bevolking niet veel steun voor. Ja. Nou, daar gaan we het uh, vaak nog vast over hebben. in aanloop naar de verkiezing. Hartelijk dank, Hanko Jurgens en Menno Spiering. De organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW, is bezig met de gevaarlijkste en meest gecompliceerde missie uit haar bestaan. Het opruimen van 500 ton chemicaliën en chemische wapens, te midden van de burgeroorlog in Syrië. Het leverde de organisatie de Nobelprijs voor de vrede op. De operatie in Syrië wordt geleid vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Bureau Buitenland kreeg een bijzonder inkijkje bij de uitvalsbasis van de OPCW, waar redacteur Edwin Koopman in een gifbestendig pak werd gehesen. Nou, in... nou, dit is dan uh, zo'n pak, een van die beschermingspakken. En die ga ik nu aantrekken om eens te kijken hoe dat voelt Zoals in zo'n uh, pak. Uh, hij is in één gedeelte, zal ik maar zeggen. Ja. Hij is me nu in uh, dan zal ik de capuchon het OPCW handen. helemaal ingepakt. Kunt u even naar boven kijken? Oh. En, naar boven kijken. Oh. en een gasmasker. Er oh, okay. komt ik een ga gasmasker ga aan. Even Kijk eens aan. Oh ja. Hoe voelt dat? Nou, de heel mee bijzonder. Mee. Hè? Nou, Hoe voelt ik voel dat? me behoorlijk ingepakt. Ja. En zo doen jullie je werk. Ja, ja ik, kun, ik zal u bevrijden uit het pak. Ja, ja, heel graag. Zo. Ah, heerlijk. We staan hier in het uh, magazijn in Rijswijk. Uh, Jos, wat is de complete naam? Jos Jacobs, en ik ben Senior Equipment Specialist. En ik houd me meestal bezig met alles wat met communicatie te maken heeft. Maar daarbuiten ben ik natuurlijk ook opgeleid voor ja. chemical, uh, chemical War Protection Mission. Ja. Nu gaan we even naar het detector. Ja, het ziet eruit een, een, een beetje be als een enorme strijkijzer. Strijkijzer, ja. Ze noemen het in feite ook. Is een Jullie een noemen het ook strijkijzer. strijkijzer? Strijkijzer, ja. Ik zal eventjes uh, kijken of we hem uh, aan de praat krijgen met een... Het uh, ja, is een heel laatste uh, zaakje voor. Alles wordt rood. Ja, alles wordt rood. Wat meet hij nu? Nou, meet die... Wat heeft hij nu gemeten? Dan meet hij een blaartrekkende, blaartrekkende agent, zeg maar. Als het yes. ware. Heeft hij nou net uh, een beetje van dat zenuwgas hierin gespoten? Nee, nee, nee, nee. Als dat het zenuwgas zou zijn, zouden we allemaal hier niet meer recht staan. Zo, gelijk zijn? Zijn er Nee, nee, Nee, nee, nee. <laughs> is het nou, uh, wat is, sinds die hele missie begon, is hier een heksenketel in dit magazijn? Er zit flink druk op de ketel. Uh, Normaal alles speciaal. De OPCW dat is natuurlijk een redelijk rustige uh, organisatie. Nou, of? dan vergist u zich. Dit is hier de hectieke kant van, van de OPCW, zeg maar. Ja, dat gebeurt. hier gebeurt het echte werk. Hier gebeurt het echte werk, het echte fysieke werk. Als, als er een team op pad gaat... Ja. dan leveren jullie de apparatuur aan... die met dat team mee op reis gaat. Ja, dat is perfect. Is deze sirius deze mission nu groot voor jullie de, de, de, de organisatie? Deze missie voor ons is uh, best groot... En het is natuurlijk niet alleen groot. Het uh, vergt ook nog omdat we eigenlijk in een land zitten waar eigenlijk geen vrede is. Om dat uh, onder een grote tijdsdruk te doen. De security is heel hoog. Het kan zijn dat er mensen zijn in, in, in Syrië die het er niet eens mee zijn. Dus uh, we hebben een hele grote logistieke, veel grotere logistieke uh, eenheid nu uh, aanwezig. Met heel veel specialisten die we eigenlijk normaal bij andere inspecties niet hebben. Het, uh, nu in het geval van Syrië gaat het om 500 ton chemische agents. Mm -hmm. Is ja. dat veel? Uh, gezien naar de, uh, naar de omvang van het, van het land zelf is dit uh, een, een aardige hoeveelheid, zeg maar, als het ware. Het zijn, meestal zijn het uh, halffabrikaten. Dat wil zeggen dat je eerst uh, de fabrikaten bij elkaar moet gaan uh, voegen om allereerst een chemisch wapen te krijgen. Ah. Dus dat is eigenlijk wel het voordeel in, in, in dit genige dat er dus eigenlijk uh, zo goed als geen complete chemische wapens aanwezig zijn. Ah, dus jullie ruimen geen wapens, maar eigenlijk ingrediënten voor wapens? Ingrediënten. En het kan voorkomen, en dat weet ik op dit moment weet ik niet... Uh, wat er eigenlijk precies uh, geverifieerd is of wat aangegeven is van, uh, van complete wapens. Ja, ja, ja. Hebben jullie extra mensen in dienst moeten nemen hiervoor? Er zijn uh, extra mensen zijn in dienst genomen om ons te helpen... die weer specifiek op specifieke terreinen zeg maar, uh, hun knowledge hebben... Bijvoorbeeld beveiliging. We hebben zelf geen auto's, we hebben zelf geen voertuigen. Dus dat moet allemaal ingehuurd worden. Je moet daar gesprekken mee voeren. Dan heb je natuurlijk mensen die uh, uh, spullen gaan vervoeren over de weg. Dus dat zijn uh, transportfirma's in dat land. Dan moet je mensen hebben die klaarstaan bij uh, de haven... waar alles moet overgeladen worden naar schepen. Dat is ook de allereerste keer dat we dat doen. Dus dat wil zeggen dat mensen van ons ook aan boord zijn voor die schepen. Dus er komt een hele, hele waslijst aan extra dingen. Ja. Zoals het trainen van mensen op een schip. Op een destruction schip, zeg maar. Als het ware. Ja. En dat is de allereerste keer in de history van, van de OPCW. Dus het, het, het, het spul in Syrië uh, wordt niet in Nederland vernietigd. Hè? Dat gaat op een andere manier. Hè? Uiteraard niet in Nederland. want dat, dat, dat kan niet. Dan moet het hier getran heen, heen getransporteerd worden. Het gaat op een schip gaat het. En vanaf het schip gaan ze naar... Het Amerikaans Italië. schip. is een Amerikaans schip, ja. Dan gaan ze naar Italië. Aan Italië, daar wordt dan voor de kust die chemicaliën worden dan onklaar gemaakt, zeg maar, als het ware. Dat schip is van, van jullie, van het OPCW? Nee, nee, nee, nee het schip is van, van de Amerikanen Stad. OPCW zelf heeft geen destructiefaciliteiten. Hier ziet je het apparaatje. gaat hier een, een groene metalen doos open. En dan komt er een groene apparaat dan komt er uit. komt een groene apparaat uit. En dat is ja. de Protection Assessment Test Instrument. Ja. Wat doet dit apparaat? Nou, dit apparaat meet eigenlijk uh, hoe de luchtdichtheid is van het apparaat. Oh, deze uh, test het gasmasker. Gasmasker. gasmasker. Ah, dus okay. de man zet hem op. Hm. Hij wordt aangezet en er wordt gekeken hoe goed dat eigenlijk het apparaat het is zeg maar, waar het functioneren is. Okay. Een heel belangrijk is natuurlijk... Ja. Ja. We staan hier, lopen hier tussen de stellingen met dozen en, ja. en koffertjes. En koffertjes. Al meenemen zo nee, nee, je neemt nogal wat mee op zo'n missie. je neemt nogal wat mee op zo'n missie. Het varieert soms van uh, een kleine handtas tot uh, maximaal acht ton aan equipment. Acht, acht ton. Acht ton equipment. En dan spreek je over hele grote. Zoals je hier ziet, uh, deze kasten wat hier erbij staan. Ja. En dan natuurlijk een GCMS. Dat is zeg maar een, een veldlaboratorium. Ja. En dan uh, ga je heel snel omhoog, zeg maar als het ware. Met de kilo's. Ja, en dan ga ik over naar, uh, wat was uw naam? Marco van Haren. Marco van Haren. Uh, ik heb uh, nou ontzettend veel apparaten gezien. Als op een grote missie dit allemaal mee moet, dan heb je toch wel een flinke container nodig hè, voor je op reis gaat. Ja, natuurlijk, het hele logistieke verhaal is natuurlijk heel erg ingrijpend, want je moet natuurlijk. Uh... Per scenario moet je een pallet gaan inrichten. Ja. Wat is uw verantwoordelijkheid hier? Het, het samenstellen uh, van die containers? Nee, ik ben verantwoordelijk. Mijn hoofdverantwoordelijkheid is uh, sample and analysis. Eigenlijk alle dingen die je nodig hebt voor een veldlaboratorium, dat is mijn verantwoording. En ja, ja. eigenlijk wat we hier doen is eigenlijk uh, ja, alles voorbereiden voor missies. Het is behoorlijk hoog, een meter of zes hoog, een uh, loods. Met stellingen en in die stellingen koffers, containers, uh, dozen, uh, buizen, nou ja... Dit is een, wat. een, een ja. vrij zware... Ja, mag ik even proberen hem op te tillen? Ja, mag ik ja, proberen. 60 kilo. Zo, ja. Dat is uh, Nou, ja. Ja, dat is behoorlijk heavy. Ja, ja. Terwijl het maar een klein doosje is. We hebben het over ja. 40 bij 30 centimeter. Ja. Deze container is speciaal ontworpen. En het, het mooie is, deze kan uit de vliegtuig vallen. Er gebeurt niks mee. Er gebeurt niks mee. Er zit hier een, sta, een stalen container in. Met een, zullen we zeggen, een soort ring erop. Daarin zitten vier uh, ijzeren. ...cilinders die afsluitbaar zijn. Ja. Nou, wat eigenlijk gebeurt is, je neemt een sample... ...die neem je dus in een, in een, in een buisje. Nou, je neemt maar een heel klein beetje. want uh, dat, is de, dat is voldoende. Ja, sommige chemical warfare agents... ...heb je maar een spelderprikje voor nodig... ...om uh, heel veel kwaad te veroorzaken. En ja. er gaan hele, nou, wat is bijvoorbeeld zo'n, uh, noem het er eens eentje... ...die gewoon echt waar heel weinig uh, nou, van voldoet. De meest agressief is VX... VX. Ja, dat is een, een zenuwgas. Het effect merk je niet op het moment. Wat gebeurt er als je dat inademt? Nou, dat wil ik liever even niet over hebben. Oh. Nee, noem er eentje. Gewoon nou, doen. mensen krijgen uh, spieren, spierstuiptrekkingen. En als je dus een stuiptrekking krijgt, dus je, je klemt je handen. Maar je volgende beweging is nog twee keer zo sterk. Dus dat gaat elke keer met de factor 2. Maar oké. Okay. Je, je praat er ook niet graag over, nee. terwijl het je vak is. Ja, nou, het is mijn vak. Kijk, uh, ik heb maar één doel en dat is de organisatie is het doel ook altijd. Uh, World Free of Chemical Weapons. En dat is gewoon een slogan, daar staan we allemaal achter. Nou, dit wordt afgesloten. Dus de buis wordt dichtgedraaid. En dat wordt ook weer verzegeld. Dan wordt, gaat de deksel hierop. Nou, wordt, en dat wordt met een, met een uh, ringsleutel wordt aangedraaid. Dat is goed erg langzaam. En uh, een doodskop erop, hè? Ja. Very toxic. toxic. Ja, ja, absoluut. <laughs> ja, dat schikt af. <laughs> Kijk, dit is natuurlijk maar een, een relatief klein doosje. Wat doe je als het gaat echt om het verwijderen van grotere hoeveelheden? Ik kan me voorstellen dat grotere hoeveel niet in die kleine buisjes passen. Nee, maar dat zijn Heb je dan al... ook grotere van dit soort kisten? Nee, dat, dat, dit is echt voor kleinere ja, samples. Ja. De grotere dingen, daar, daar laat ik me even laat ik me over in het midden, zal ik ja. maar zeggen. Moet je ook echt gemotiveerd zijn voor het doel om hier goed je werk te kunnen doen? Nou, ik denk dat het gewoon uh, 100% meespeelt. Wij werken al jaren voor, uh, voor het doel de World Free of Chemical Weapons. En nou met deze Nobelprijs uh, ja, is het eigenlijk een beetje meer wereldwijd gemaakt. En ook ja, aan het publiek gekomen eigenlijk. Je doet het eigenlijk om te zorgen dat er een wereld vrij is van deze dingen. Want we hebben allemaal de beelden gezien. En uh, dat nooit meer. We hoorden een bijdrage van Edwin Koopman. Tijd voor het nieuws met Kees Groot. Dit is Radio 1. Het COC is een petitie op internet begonnen... tegen de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Winterspelen in Sochi. De homo-belangenorganisatie roept politici op... om koning Willem-Alexander en premier Rutte niet naar Rusland te sturen. Zo moet ons land zijn afkeuring laten blijken... over de mensenrechten-situatie in Rusland.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 En archeologen hebben in het zuiden van Egypte... het graf ontdekt van een tot nu toe onbekende farao. Het gaat om farao Seneb Kai, die leefde rond 1650 voor Christus. De archeologen ontcijferden zijn naam aan de hand van hiërogliefen op de muren van de tombe. In het graf lag geen mummie, er was alleen een skelet van de farao over. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Inmiddels zijn drie ambassadeurs gearriveerd. Daar ga ik zo mee praten...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 kandidaten kwamen aan bod en voor dictator nummer 6 gaan we naar Zimbabwe... waar Robert Mugabe al sinds 1980 aan de macht is. Hugo Knoppert is coördinator bij Zimbabwe Watch... een Nederlandse organisatie die de mensenrechten, het bestuur en de rechtsstaat in Zimbabwe in de gaten houdt. Goedenavond, meneer Knoppert. Goedenavond. Ja, wat zijn uw argumenten dat uh, Robert Mugabe moet winnen? Hij heeft natuurlijk een uh, aardig trekrecord opgebouwd in de loop der jaren... Uh, maar qua slechtheid uh, en mensrechten schendingen denk ik niet dat hij het uh, wint van zijn medekandidaten. Maar ik denk dat het vooral gaat om zijn machtspositie aan het begin en het eind van het jaar. Uh, en ik heb eigenlijk vijf punten waarvan de eerste de, de belangrijkste is. En die wil ik eigenlijk inleiden met een uh, mop die in Zimbabwe de Ronde doet. Ja. Uh, die, dat is namelijk de volgende. Hij zit samen met zijn vrouw en drie kinderen aan de eettafel. En ze hebben ruzie over waar ze op vakantie moeten gaan. Zijn kinderen willen graag naar Maleisië. dat zijn drie kinderen... en hij en zijn vrouw willen naar Swimba, zijn geboorteplaats. Uiteindelijk besluiten ze om te gaan stemmen. Maleisië die krijgt drie stemmen en Swimba 68. Ja. En dat is eigenlijk uh, exemplarisch voor wat er in Zimbabwe is gebeurd dit jaar. Goed. Uh, als je kijkt naar het begin van het jaar... mijn eerste punt is dus, zijn machtspositie in Zimbabwe is enorm versterkt dit jaar. Aan het begin van het jaar uh, was er vijf jaar coalitie-regering geweest... na verkiezingen van 2008 die hij eigenlijk had verloren en die met heel veel geweld... Uh, kon hij aan de macht blijven, maar moest hij dus wel een coalitie vormen. Er was heel veel onzekerheid of hij eigenlijk wel zou gaan winnen... of hij überhaupt een campagne kon gaan voeren. En er was ook heel veel angst voor nieuw geweld. Goed, dat is punt één. Ja, en wat zijn partij toen gedaan heeft, is heel strategisch... en heel agenda bepalend eigenlijk uh, op een relatief vredige manier... op heel veel wijze de uh, verkiezingsuitslag gemanipuleerd... waardoor hij eind van het jaar een absolute meerderheid had en ja. weer alleen kon regeren, twee derde in het parlement had, de hele oppositie had weggevaagd en zijn machtsbasis dus enorm had uitgebreid. Goed, punt twee. Ook zijn machtspositie in de regio heeft hij enorm versterkt. Hij had dus die coalitieregering, regering waar de regio Sadak op toezag, of dat wel een beetje liep en die waren continu bezig om uh, zich te bezig te houden met de zaken van Mugabe en van Zimbabwe. Um, en na de verkiezingen is hij verkozen tot de nieuwe voorzitter van de regio. Ja. Dus eigenlijk, ja, daar heeft hij geen last meer van de komende tijd. En de manier waarop hij de verkiezingen ook gewonnen heeft, dus op een eigenlijk hele vredige manier, maar ondertussen wel veel electorale fraude plegen en ermee wegkomen, ja. is een voorbeeld voor heel veel andere dictatoren in de regio. Dus dat ik denk is... dat we dat kunstje vaker gaan zien. Meer, meer, meer macht in de regio. Wat is punt drie? Punt drie is denk ik, je bent geen echte dictator als je geen duidelijke ideologie hebt. En hij is eigenlijk al al die tijd bezig met, je kan pas het land leiden als je hebt gevochten in de onafhankelijkheidsstrijd. Maar die was eind jaren zeventig. Dus iedereen moet eigenlijk zo rond de 60 zijn om maar één uh, machtspositie in Zimbabwe te kunnen vervullen. En dit jaar heeft hij dat eigenlijk uh, een beetje wat aan toegevoegd. En dat is vooral heel nationalistisch. Anti-West. Ik bedoel, ik geloof dat de winnaar van de competitie, die kan uh, een daarna krijgen en... Wij hebben van hem uh, een aantal maanden een enkeltje naar de hel gekregen. Dus hij heeft een, uh, een mooie, duidelijke ideologie die ook veel anti-West is. Punt 4. Punt 4 is eigenlijk dat hij na de verkiezingen... Uh, uit zijn isolement eigenlijk is geraakt internationaal. En dat hij internationaal ook steeds meer geaccepteerd wordt. De EU bijvoorbeeld is eigenlijk wel een beetje klaar met de oppositie. En ik denk dat uh, zijn moment of vee dit jaar toch wel was bij de herdenkingsdienst van Mandela. Waar hij voor het oog van de wereld... Maar het is toch toegejuicht door het hele stadion, uh, waar alle wereldleiders eigenlijk bij zaten. Ja, nou dat is een uh, helder verhaal, uh, de nominatie staat. een laatste belangrijke, als het mag. Ja, heel kort. Dat is namelijk dat hij het jaar overleefd heeft. Want volgens de Wikileaks sorry, maar, uh, was er een gesprek tussen een ambassadeur en een vertrouweling van Mugabe... dat hij kanker had en niet meer langer zou leven in 2013. Dus dat hij het jaar heeft overleefd is al een kunst op zich... En ik denk dat hij ook wel een Euro award verdient omdat hij al 33 jaar aan uh, de macht is. En bijna 90 is. Dat wordt die volgende, volgende klop, maand ja, goed. Klop, ja. Hartelijk dank Hugo Knoppert van Zimbabwe Watch voor dit uh, sterke pleidooi voor Robert Mugabe. De zesde kandidaat in onze verkiezing van dictator van het jaar 2013. Morgen is de beurt aan dictator nummer 7. Blijf luisteren en discussieer vooral ook mee uh, via Twitter uh, bbvpro en gebruik uh, hashtag dictator2013. Er kan een maar één de beste zijn. Ja, zo is dat. Deze dagen zijn de Nederlandse ambassadeurs even terug voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar wordt gepraat over het buitenlandbeleid, ontwikkelingen in Nederland en de belangrijkste kwesties van het komende jaar. Vandaag was Bedrijvendag, heb ik begrepen, met bezoekjes aan Royal Haskoning, Friesland Campina en een ontmoeting met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Drie ambassadeurs uit het Midden-Oosten maakten tijd vrij voor ons. Ginette Seppen, standplaats Irak. Hester Somsen in Libanon. En Yvette van Egout in Qatar. Hartelijk welkom. Um, ja, u bent alle drie al langer diplomaat. Maar dit is wel de eerste ambassadeurspost volgens mij. Um, drukt er een zware verantwoordelijkheid op de schouders? Als je zo'n vertegenwoordiger uh, van Nederland in de vreemde bent... Je voelt er van Eger. Ja, ik uh, ben inderdaad hiervoor in Cairo, hoofd van de economische afdeling geweest. Ja. Uh, dus ik heb wel veel ervaring met het economische werk en ook in de Arabische wereld. Dat scheelt wel. Maar ja, uiteindelijk als uh, chef de post, zoals wij dat noemen, als ambassadeur, draag je ook de politieke verantwoordelijkheid. En je bent de hoogste vertegenwoordiger van, uh, van Nederland. Dus alles wat daar uh, gebeurt tussen de twee landen, uh, ben jij in principe het aanspreekpunt. Ja. Ja. Wat is daar echt anders aan, die verantwoordelijkheid? Nou, dat op het moment dat er, dat er uh, strubbelingen zijn in de, in de bilaterale relatie... dat, uh, dat ik dan degene ben daar ter plekke die, uh, die de dialoog zal voeren namens de regering. Ja, is hij er geweest sinds u er zit? Nee. Nee, hè? nee, Dat is wel soepel gelopen. Dat gaat voorlopig uh, behoorlijk soepel, ja. ja. Hoe, hoe wordt Qatar onder de collega's gezien? Is dat een, uh, Welke ge collega's bedoelt u? Onder de ambassadeurs uh, natuurlijk. Uh, onder de, de collega's van buitenlandse zaken, zou ik maar zeggen. Ja, nou ik denk gewoon, kijk Qatar is een van de, van de, van de uh, landen waar wij uh, hele intensieve economische betrekkingen mee hebben. En, en een van de landen natuurlijk in het Midden-Oosten die uh, een belangrijke rol kan spelen en speelt in, uh, in, in, de, in de regio. Ja. Dus, uh, maar niet in, er is geen, geen bijzondere opvatting volgens mij over het land op zich in, in vergelijking tot de rest van de dus buurlanden. Dus niet, niet een gewilde post, Qatar of... Uh... Nou, kijk, het is voor de economische diplomatie een hele, hele interessante post, omdat ja. het heel dynamisch is. Maar uh, dit is zeker wel gewild. Ik geloof wel dat er behoorlijk wat animo was voor, uh, voor deze ambassade. Ja, en hoe ligt het met uh, Bagdad? als je net zei? Ik ben eerder posthoofd geweest, maar dat was een hele andere omgeving in, uh, in Bujumbura. Ja. Um, het voelt toch wel wat zwaarder om het in een, in een land als Irak uh, op je te nemen. Ja. Uh, deze verantwoordelijkheid. Het is een land waar natuurlijk ontzettend veel gebeurt. Want er zijn veel mogelijkheden zijn, maar ontzettend veel problemen liggen. Uh, en om constant met dat, met, dat, met dat evenwicht te spelen... vind ik een hele, hele uitdaging. Ja, wat maakt het zwaar? Het maakt het zwaar dat, het, uh, dat er toch veel, veel onveiligheid is. Zeker in een stad als, als Bagdad. Er zijn natuurlijk ook veel betere gebieden. De Koerdistanregio regio onderscheidt zich natuurlijk zeer positief. Ja. Daar is heel veel mogelijk... Maar ook het, het, het, het zuiden van, van Irak is ook een stuk uh, rustiger dan de rest van het land. Maar de onveiligheid in Bagdad is, uh, weegt, weegt zwaar. Vooral ook als je ziet wat het met je lokale collega's doet. Ja, en Beirut, herstelt soms soms uh, uh. toch een beetje... Nou, vroeger het, het Parijs van het Midden-Oosten nu weer herbouwd. Als je alle problemen in Libanon wegdenkt, best een uh, mooie plek om te zitten. Ja, dat is absoluut waar. Uh, ik denk dat uh, Libanon op dit moment een land is van ontzettend veel tegenstellingen. En die tegenstellingen maken het ook heel erg fascinerend. Je hebt een uh, enorme rijke bovenlaag. Je hebt ook een hele grote arme gemeenschap. Uh, we hebben er een behoorlijke Nederlandse gemeenschap zitten. Uh, registratie is altijd lastig, maar het zijn zo 1100. En uh, in het begin vond ik dat een van de belangrijkste verantwoordelijkheden... om toch echt te kijken van wat zou je moeten doen op het moment dat veiligheid in het geding is. Want dat is een van je belangrijke taken als, uh, als ambassade. En wat moet je dan doen? Je moet ervoor zorgen dat je goede contacten onderhoudt met je EU-collega's. Dat je de plannen klaar hebt liggen. Zoals uh, de Engelsen zo mooi zeggen, je moet uh, plan for the worst... En hoop voor de best. Dus ervoor zorgen dat je alles klaar hebt. Mensen uh, weten waar ze zitten en wat er zou moeten gebeuren. Maar ook dat je mensen op tijd informeert. En dat is iets wat heet het reisadvies. We blijven constant mensen informeren. Waar zijn de veilige gebieden? Waar kun je prima naartoe? Waar moet je opletten en waar niet? In geval van crisis als mensen geëvacueerd zouden moeten worden. Ja, maar ook al daarvoor. Want ja. wat je nu ziet, we hebben eigenlijk een, een soort stoplichtensysteem. Uh, groen in hele grote delen van het land. Uh, oranje opletten en rood is dan bijvoorbeeld aan de grens met Syrië. Dat raden we mensen echt af om daar naartoe te gaan. Ja, want dat is natuurlijk het probleem waar u beide mee te maken heeft. Het probleem in Syrië. Wat, wat, wat merkt u daarvan? Nou, het is voor Libanon is het een gigantisch probleem. Het is uh, bijna niet voor te stellen dat je in een land wat 4 miljoen in inwoners kent... dat je daar opeens 1 miljoen vluchtelingen bij krijgt. Dat zou voor Nederland betekenen dat wij 4 miljoen mensen... in ons land erbij zouden moeten opvangen. Het grondgebied van Libanon is ook een kwart voor Nederland... dus de vergelijking gaat min of meer precies, precies op... Om, om je dat voor te stellen. Um, het is natuurlijk ook een land uh, waar altijd al de verhoudingen... tussen christenen en moslims, maar ook moslims onderling... soenieten en shiïten, uh, problematisch is geweest. En dat wordt versterkt door het feit dat nu aan het, in het grote buurland... een dergelijk conflict gaande is. Waar mensen dus ook andere partijen... Uh, de voorkeur hebben voor, de andere, voor andere partijen. Ja, Jeanette Seppen, uh, wat is er van het conflict te merken in uh, Irak? Aanvankelijk ook de vluchtelingen. Vorig jaar toch een grote instroom, zeker in de Koerdistan regio van 200.000 ruim 200.000 vluchtelingen. Dat, uh, dat liet zich echt, echt merken. Heel veel solidariteit, moet ik ook zeggen. Dat was heel opmerkelijk om te zien hoe een, een bevolking... die voor een groot gedeelte zelf ook uit vluchtelingen bestaat hoe ontzettend veel sympathie die hadden voor hun, hun broeders uit, uit, uit Syrië. Uh, maar we ervaren het natuurlijk vandaag... Uh, waar, toch ook, waar de Iraakse regering al voor had gewaarschuwd... Uh, Syrië en Irak wordt zeker voor extremistische, soenitische bewegingen... als één grote, uh, grote vechtsruimte gezien. En uh, de laatste ontwikkelingen in de westelijke provincie Anbar... Uh, in Fallujah, in Ramadi... worden toch zeker gezien als een gevolg... van wat er in Syrië gebeurt. Is dat ook een veiligheidsprobleem voor Europa? En dus ook voor Nederland? Ik vind dat moeilijk te, te zeggen. Uh, ik, geloof, ik geloof niet... Nee, ik, ik, zou, ik zou niet zeggen dat er, dat er repercussies zijn... van wat er in Irak gebeurt. Dat dat repercussies nou, heeft ik, voor... heb, ik heb het over het hele conflict. Hè? Of dat uh, straks ligt aan de grens, grens van Turkije, jihadisten. Maar even heel scherp te zeggen, toch? Nou, dit is natuurlijk zeker een zorg. Ik denk voor de hele regio en je kunt bijna zeggen voor de hele wereld: van wat zou er gebeuren? En ik denk dat daarom ook de inspanningen er zo op gericht zijn. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval op het moment dat men in Geneve bij elkaar komt. Dus eerst is eigenlijk de push heel erg. Jongens, ga daar zitten, ga aan tafel zitten en begin die dialoog. Om ervoor te zorgen dat het niet uiteindelijk. Uh, resulteert in een situatie die een bedreiging vormt... niet alleen voor Europa, maar voor uh, de verdere regio waar we in zitten ook. Ja, en doet in die zin uh, Europa voldoende? Of doen, doet Nederland voldoende? Kunnen we wat, wat doen? Uh, Nederland doet in ieder geval een hoop als ik gewoon kijk naar mijn eigen land. Dat is uh, het beste om het over Libanon, li over ja, Libanon te hebben ja. wat mij betreft. Um, wat, wat we daar zien is dat we via de VN-organisaties en dergelijke... Libanon bijstaan in het opvangen op, uh, van de vluchtelingen. Maar dat we ons ook beseffen dat uh, ook de gastgemeenschappen... dus die gemeenschappen die, die, die de vluchtelingen opvangen... dat die ook ondersteund moeten worden. Ja. Uh, dus dat, uh, dat doen we ook. Zou Europa meer vluchtelingen moeten opnemen? Of Nederland? Ik weet niet of dat een vraag is die wij als ambassadeurs moeten beantwoorden. Nou ja, u heeft het over een zeer ruimhartig beleid... bijvoorbeeld in Libanon of nou, Turkije ook. Dus is dat toch een vraag of niet? Ja, nou de lijn is natuurlijk dat opvang voor vluchtelingen in de regio, en dat is ook aangetoond hè, in onderzoeken, Het is over het algemeen voor vluchtelingen blijven ze het liefst zo lang mogelijk in de buurt van hun eigen land. Tuurlijk. Uh, dat is ook, we komen af en toe in de, in de gebieden ook om uh, te spreken met de vluchtelingen. Uh, er zijn ook nog regelmatig uh, bewegingen, dus mensen gaan terug naar Syrië, kijken hoe het met hun huis is, willen ook daar in die buurt blijven. Dus wat dat betreft denk ik dat we op dit moment vooral er goed aan doen om de landen in de regio zoveel mogelijk te ondersteunen in het opvangen van die vluchtelingen. Maar niet zoals als er een land omvalt daardoor. Wat in Libanon niet helemaal ondenkbaar is. Hè? Dat het probleem zo groot wordt. Nou, wat je, wat je wel merkt is dat de Libanezen zelf... heel erg doordrongen zijn van uh, de noodzaak... dat ze niet volledig meegesleept moeten worden. Daar zijn ook alle discussies over gegaan in de afgelopen periode. Um, en die, daarin kunnen wij ze alleen maar ondersteunen. Ja, Yvette van Eekhout. Merkt u iets in Qatar van dat conflict in Syrië? Nou, niet zozeer van het conflict direct uiteraard... want Qatar ligt een stukje verderop. Maar, maar ze zijn wel een beetje betrokken, hè? Ja, uiteraard. De hele regio is betrokken. Het is een ja. ontzettend uh, complex conflict... met ja. uh, betrokkenheid van, uh, van eigenlijk uit de hele wereld. Uh, uh, eigenlijk ja, zo'n beetje de hele Europese Unie uiteraard. VS, VK. Nou, iedereen is, is betrokken. En, en, uh, en Qatar dus ook. saudi arabië uh, de Emiraten. En, uh, maar uiteindelijk moet het erop uitdraaien... dat we in Genève met z'n allen uh, uitkomen op een politieke, politieke oplossing. Ja. En daar, daar wil Qatar ook aan meewerken. Um, ja. Dus ja. Maar praat u daarover ook um, in uw contacten met Qatari? Of, uh? Ja, wij, praat, wij praten daar, daar wel over. Uh, de Qatari hebben nog niet uh, de traditie opgebouwd dat zij de diplomaten uh, regelmatig brieven. Dat wil zeggen, gesprekken houden op het ministerie van Buitenlandse Zaken over hun beleid. Uh, en dat hebben we ook wel gevraagd. Al, al, al een aantal keer met de EU-ambassadeurs. Ja. Kunnen jullie ons iets beter voorlichten over, uh, over wat het beleid is? Want ja, wij moeten daar uiteindelijk... Uh, Snapt u het beleid van Qatar? Want ik, ik heb er soms moeite mee. Ja, ik denk dat veel mensen er moeite mee hebben. Uh, ja, het is dus ook, wat ik al zei, niet altijd duidelijk. En wordt ook niet altijd gecommuniceerd. Uh, dus ja, daar wordt heel veel gespeculeerd over de rol van Qatar. Ja, en vragen. dat is ook wat ze zelf zouden kunnen wegnemen. door, door wat Wie steunen ze nou? Of... Uh, en waarom? Ja, ja maar ja, goed, dat is, ja. dat is denk ik in het hele conflict en, en, en in alle steun die er wordt gegeven, is dat heel erg uh, uh, onduidelijk uiteindelijk. Ja, u wou daar wat aan toevoegen. Hes nou ja, misschien zijn twee, twee punten belangrijk om te, om te noemen. Wat je ziet toch is dat er een bepaalde ja, geopolitieke strijd wordt uitgevoerd nu in dat hele conflict. Sterker nog, maken we uh, geschiedenis mee. Ik denk zeker dat we geschiedenis ja. meemaken, wat dat betreft. Maar goed, dat is het eerste punt. Dus ik denk dat vanuit, vanuit het belang van het conflict daar... wat dus veel groter is dan alleen maar Syrië... dat iedereen er betrokken bij is vanuit zijn eigen invalshoek. En het andere punt, denk ik, wat belangrijk is om te noemen... is dat er vanuit de regio heel veel gedaan wordt... ook aan uh, de financiering voor de hulp voor de VN-organisaties en dergelijke. Er is net in Kuwait is er een uh, grote donorconferentie geweest. En daar zie je heel duidelijk dat er ook vanuit de regio... door, door Koeweit, Saoedi-Arabië... Qatar, VAE, ook geld wordt gegeven via de VN-kanalen om uh, de opvang, zowel in Syrië van de ontheemden als uh, de buurlanden te ondersteunen. Ja, als je net maken we geschiedenis mee in de zin van, wordt de kaart van het Midden-Oosten hertekend? Gaat Irak opgedeeld worden of uh, Syrië misschien wel? Ik denk niet dat we Irak zo snel opgedeeld zullen zien worden. Uh, maar het, het, heeft, het heeft wel grote gevolgen voor wat er. voor, voor de ontwikkelingen in. In Irak. Ook. Ja, maar heeft u ook het gevoel dat u geschiedenis meemaakt? Ik denk dat we in Irak al heel lang geschiedenis meemaken. We, we, we, we moeten verder terug blijken, kijken in een, in een land als Irak. Ik denk eerst ja. dat Irak de afgelopen jaren een beetje vergeten is. Uh, en dat we nu weer zien hoe Irak toch echt bij deze regio gehoor, hoort... Waar, waar geschiedenis gemaakt wordt. Dat, dat, dat deel ik zeker. Ja, maar uh, hertekening van de landkaart. Einde aan een ja, postkoloniaal... Dat zijn, wel heel maar veel, maar even... dat zijn wel heel veel ifs voor, uh, voor ambassadeurs, denk ik. Om een ja, beetje een hele grote stap te kijken, eerlijk <laughs> gezegd. Ja. Um, en dat zijn van die typische denktankvragen... die dan altijd heel mooi uh, met allerlei prognoses komen. Nou, het is maar gewoon bureau buitenland, hoor. Ja. <laughs> maar, nou, dus complimenten voor de vraag. Maar ik denk dat het voor ons nu heel ingewikkeld is. En waar wij vooral in onze discussies met de regeringen... waar we het nu over hebben... je probeert zoveel mogelijk ervoor te zorgen... dat de, de, de buurlanden, in ieder geval in Libanon... hebben we voortdurend het, de discussie van... er was geen regering, ze zijn nu weer bezig met een regeringsformatie. Negen maanden lang heeft dat stilgelegen. En dat is heel duidelijk beïnvloed... door. Door dat conflict. Maar dat ontslaat een regering niet om. Eh, ontslaat de partijen niet om tot een regering te komen. om hun eigen binnenlandse verantwoordelijkheid te nemen. De elektriciteitvoorziening bijvoorbeeld is ook heel moeizaam. Dat heeft niks met geopolitiek te maken. Dus wat dat betreft zijn er hele andere discussies die wij voeren. die meer in het hier en nu spelen. met de regeringen van onze landen. Ja, maar u stuurt ook berichten naar Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er wel. nou ja, noties worden gemaakt in die berichten over de geopolitieke. Ontwikkelingen of niet? Nou ja, wat zullen we daarvan zeggen? <laughs> Normaal gesproken ja. zijn die berichten vertrouwelijk. Ja. <laughs> nee, maar we zitten, natuurlijk zitten wij in een ontzettend belangrijke periode in de geschiedenis. Dat begon natuurlijk al in Tunesië en dat, dat, dat, dat gaat gewoon voort in de hele regio. Dus dat is duidelijk. Uh, maar ik denk dat we eerst even wat kleinere stappen moeten maken... om te komen tot een oplossing van het conflict in Syrië... voordat we kunnen gaan kijken hoe Irak er eventueel uitziet over twintig jaar. Nou, laten we het dan hebben over iets waar jullie vast wel wat over mogen zeggen. Economische diplomatie. werd <lacht> van Eekhout, ja. wat doet u precies in Qatar? Nou, economische diplomatie of eigenlijk handelsbevordering... is, is, is een absolute kerntaak van mijn ambassade. Ja. En uiteraard, waar we het net over hadden... politieke context en stabiliteit is heel belangrijk... Um, maar uh, met, met, met de ja, steeds kleiner wordende worden ambassade eigenlijk... moet je, moet je toch je, je prioriteiten leggen. En dat is bij ons absoluut uh, economisch. Maar wat moet um, ik uh, voorstellen? Wat, hebben wij, wat, wat doen wij in uh, Qatar? Ja, Qatar is natuurlijk een ontzettende uh, stevige economie uh, nu. Uh, vergeleken bij Europa natuurlijk is daar uh, een hele hoge economische groei. Er gebeurt ja, veel en er heel gebeurt klein, veel. 300.000 inwoners of zo, hè? Ja, de Qatar is een 300, nou 250 geloof ik, ja. ja. ja. Maar goed, het is, een, het is een ontzettend hard groeiende economie, omdat daar heel erg veel wordt gebouwd. Het WK is uiteindelijk, uh, is, is in ieder geval een van de tussen, tussenstops voor, voor de ontwikkeling van Qatar, maar een hele belangrijke. En Nederlandse bedrijven kunnen daar uh, ontzettend veel, uh, veel doen. En dus ook uh, geld verdienen. Dus uh, ja, wat wij proberen is zoveel mogelijk platform te bieden voor de bedrijven. Uh, met name op het gebied van de bouw, uh, architectuur, uh, design. Maar ook echt infrastructuur als wegen, uh, rails. En wat wij dan doen is handelsmissies organiseren. Maar ook zorgen dat die bedrijven ook echt terecht komen bij de besluitvormers. En dat is wat een ambassade eigenlijk doet. Het is ja. met name de overheid die natuurlijk daar uh, de beslissingen neemt. En voor de, voor de uh, ja, bedrijven is het erg ja, belangrijk dat wij de deur openen. Ja, en is het helder wie de beslissingen neemt? Ja, voor ons is dat helder. Het ligt, ja. uh, ligt eraan wie, uh, zeg maar wie, wie het project uitschrijft en, en, en waar het over gaat. Uh, maar onze, onze taak is natuurlijk om te zorgen dat wij precies weten wie wanneer wat gaat besluiten. Ja. Om te zorgen dat wij alle bedrijven tippen op de kansen die ze hebben. Uh, en hoe ze daarop in moeten springen. En die kansen zijn groot, zegt u op dat? Ja, die zijn groot. Ja. Ja. Dus, dus Qatar is uh, erg populair bij het Nederlands bedrijfsleven. En uh, we hebben dus uh, ja, echt wel maandelijks, uh, ik denk wel zeker tien, twintigtal bedrijven die, uh, die ons aandoen. Ja. Uh, en, en grote missies uh, een paar keer per jaar. En slepen die dan snel uh, contracten binnen? Of, of ligt ja, het heel ingewikkeld? Ja, snel, snel gaat niks. Uh, in ja. Qatar is het vaak wel zo, je moet een lange adem hebben. Het is een behoorlijke aanlooptijd. Uh, maar het kan opeens heel snel gaan. Dus uh, ja, we hebben architecten als Rem Koolhaas... die uh, nu bezig is met vier hele grote projecten. Uh, en die werken dan ook vaak samen met Philips, met uh, Royal Haskoning Koning, DHV. Uh, dus ja, Nederlandse bedrijven moeten elkaar ook een beetje helpen. Want het is echt een hele lastige, uh, competitieve omgeving daar... Want iedereen wil zijn centjes verdienen natuurlijk. Ja, en de arbeidsvoorwaarden bij die uh, klussen Ja, zijn daar hebben beetje... wij uiteraard een hele goede gesprek over met, uh, met de Nederlandse bedrijven. Ja. En die, die hebben hun eigen ja, maatschappelijk verantwoord ondernemenbeleid daarop. Ja, als je net zeppen, uh, in Irak zaken doen? Ik kan me er niks bij voorstellen. <laughs> <laughs> nou, Irak staat misschien bekend als het land van de duizend en één nachten. Ik noem het altijd maar het land van de duizend en één mogelijkheden. Met toegegeven ook duizend en één problemen. Maar er zijn zeker heel veel mogelijkheden... voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ja. Daarom zitten wij daar ook. Om juist al die kansen te, te, te signaleren. Om dat door te geven aan de Nederlandse bedrijven. En bedrijven die die kansen grijpen. Ja, maar, uh, te begeleiden. Maar tussen de bommen en de zelfmoordaanslagen door? Ofzo, of, ja, dat of is toch, is dat toch, dat toch, te toch een te hit? negatief beeld... wat er over, over Irak bestaat. Uh, er zijn zeker stukken in Irak... waar het minder prettig uh, is. Waar het, waar het gewoon moeilijk is. Maar zelfs in Baghdad... Uh, heb ik onlangs een, een lang gesprek gehad met een Nederlandse uh, Zakenman... die twee gigantische rioleringsprojecten uh, heeft opgezet... Buiten, ietsje buiten Bagdad. En dat gebeurt dus ook gewoon. In dezelfde stad Bagdad zijn vorige maand uh, 500 Nederlandse koeien geland. Uh, dus er gebeurt toch nog een hele hoop. En ook in het zuiden van het land. De Koerdistanregio regio is natuurlijk een stuk rustiger. En daar zien we het aantal handelsaanvragen uh, drastisch toenemen. Ja, maar kunt u, kunt u um, zakenmensen uh, goed uitleggen wat de risico's zijn? Wij zeggen altijd tegen zakenlieden dat ondernemen is risico nemen. En ook gecalculeerd risico nemen. En de onveiligheid die in Irak speelt, in sommige delen van Irak een rol speelt... dat is een risico wat we mee moeten nemen... waar we op gecalculeerde, op slimme wijze mee om moeten gaan. Ja. Uh, wij zitten daar ook als ambassade. Wij gaan naar diverse provincies, wij gaan overal op af... Wij doen dat op een, op een veilige manier. Wij kunnen dat doen. Ja, maar u, u wordt ook bewaakt. Wij, wij, die zakenmensen niet. Wij, wij worden bewaakt, maar dat kunnen, zaken, mensen kunnen dat ook in de arm nemen. Uh, er zijn nog steeds allerlei particuliere beveiligingsbedrijven... die dat soort zaken gewoon keurig netjes uh, conform de wet doen. En daar kunnen het bedrijfsleven kan daar natuurlijk gebruik van maken. En wij kunnen een hele hoop voorwerk voor het bedrijfsleven doen. Ja. Maar die riolering en die 500 koeien, waar moet ik nog meer aan denken? Wat? Uh, aan bloemen, aan planten. Uh, we hebben een uh, shell natuurlijk in het, uh, in het zuiden van Irak zitten... Uh, die daar op een gigantisch olieproject uh, zitten. Uh, we hebben baggerschepen door de, door de havens van, van Basra uh, varen. En zo kan ik nog een hele hoop andere mogelijkheden noemen. Het is nog in ontwikkeling. Het is natuurlijk nog niet zo lang dat Irak weer... Ja, hoe raar het misschien ook klinkt, toch weer toegankelijker wordt... Uh, er wordt in, in, in Erbil wordt er, uh, wordt er een gigantisch gebouwencomplex neergezet: uh, appartementen, winkels. Uh, dus het is, het, is heel, het is heel divers. Ja, ja u zegt het toch weer toegankelijker wordt. Ik, ik ben een krantenlezer, maar volgens mij zijn er in 2013 9500 doden gevallen. Dat is een van de slechtste jaren sinds 2003. Dus ik kan me voorstellen dat u dat ook merkt op het aantal zakenmensen of de investeringen die ja, teruglopen misschien wel. Vra vragen die wij vaak krijgen zijn inderdaad van... hoe is het met de veiligheid? Uh, maar we zien op een... Het is, het is misschien een beetje tegenstrijdig... maar dat de onveiligheid ook wel weer kansen meebrengt... Ja. voor het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, we hebben ook uh, een, een, een, een product dat ik niet heb genoemd... maar waar Nederland ook goed in exporteert, zijn snuffelhonden. Uh, dus ook in die industrie... De onveiligheid, niet dat men daarvan profiteert... of dat we dat zouden willen, ja. willen, willen vasthouden, zodat we daar, daar kansen zien. Maar daar, dat, dat biedt in een zekere zin ook weer uh, mogelijkheden... voor het Nederlandse bedrijfsleven. En nogmaals, het is niet het hele land. Het klopt wat u zegt, er zijn ontzettend veel doden. Dat baart, uh, vor, vorig jaar gevallen, dat baart ons ook natuurlijk enorme zorgen. Maar dat is niet in het hele land. nee is er soms er in Libanon... Nou, Ik denk dat dat inderdaad ook een belangrijke notie is. Ook in, uh, ook in Libanon. Dat, dat vaak geweld in de landen waar wij zitten heel erg gelokaliseerd is. En heel ja. erg duidelijk is vast te pinnen op bepaalde gebieden. En dat zijn uh, ook lang niet altijd noodzakelijkerwijs de gebieden... waar de Nederlandse zakenman zijn zaken wil, uh, wil doen. Um, hoe erg uiteraard die aanslagen zijn. Ook in, uh, ja. in het afgelopen jaar hebben wij uh, zeven... Uh, moorden en aanslagen gezien, waarbij slachtoffers zijn gevallen. Dus dat is vreselijk. Later komen we misschien nog eventjes op het tribunaal, wat uh, morgen gaat beginnen, in het kader van de straffeloosheid. Maar terug naar de economie. Uh, met name export vanuit Nederland, bijna een half miljard, toch? Naar dat kleine landje. Um, en waarom is het? En de export bestaat dan vooral uit uh, livestock, dus ook, uh, ook koeien die daar landen. Ja. Ik, ik heb geen recent voorbeeld hoeveel er geland zijn, maar ze zijn er wel. Um, pootaardappelen, dat soort dingen, daar hebben we bijna 85% van de van de markt van in handen. Uh, en ook veel uh, vanuit de chemische industrie... halffabrikaten en dergelijke. Ja. En wat wij dan doen... Ja, echt gewoon een traditionele uh, aanbieder en vrager... op elkaar, uh, op elkaar aan laten sluiten... En wat een belangrijk is, denk ik, voor Libanon... is um, het zijn de handelsmensen van de hele regio. Ze zijn hoog opgeleid, ja. ze spreken hun talen... dus daarmee vormen ze vaak ook de brug tussen het, uh, het Europese en uh, de, de golfregio. Ja, u begint er zelf over. Morgen begint uh, het Hariri-tribunaal hier in Leidschendam. Hoe belangrijk is dat tribunaal in Libanon? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Met name vanuit het idee uh, dat op het moment dat dit soort politieke moorden plaatsvinden dat dat niet uiteindelijk uh, mag leiden tot straffeloosheid... en de daders ermee weg kunnen komen. Um, ik had het eerder over dat, dat Libanon een land van tegenstelling is. Dat is het ook op het gebied van veiligheid. Ja. Uh, de persoonlijke veiligheid is heel groot. Er is heel weinig criminaliteit, kleine criminaliteit. Maar de uh, politieke onveiligheid is ontzettend groot. Dus we zijn vrij, uh, er zijn aanslagen en die zijn politiek gemotiveerd. In 2005, toen Hariri over, uh, overleden is uh, bij een bomaanslag... De premier hè, toen, de premier, toen er tijd. Uh, dat was een, een, een periode waarin vijftien uh, andere aanslagen en moorden ja. plaatsvonden. Ja. Uh, Sommigen zien het ook als een pleitswam, het tribunaal. En het zal uh, de, de, de veroordeelden dan, hè, de daders zullen nooit hun straf uitzitten. Ja, dat zijn misschien twee dingen naast elkaar. Het eerste is inderdaad dat uh, besloten is om de rechtszaak plaats te laten vinden... zonder dat de verdachten er zijn... Uh, die, heeft, die, die zijn niet gearresteerd. Dus ze worden bij verstek worden ze berecht. Uh, natuurlijk is dat ontzettend onbevredigend. Maar aan de andere kant, als de berichting uiteindelijk in een veroordeling uitmondt... dan is dat wel iets waar de hele internationale gemeenschap zich aan moet houden. En beperkt die mensen enorm. Goed. Hartelijk dank. Uh, Hester Sonsen, Yvette van Eekhout en Janette Seppen. Um, na het nieuws, langs de lijn. Tot morgen.